7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De harde wind leidt op verschillende plaatsen in het land tot problemen. In Rotterdam zijn marktkramen omgewaaid, daarbij raakte één iemand gewond. Verder zijn er in het hele land meldingen van omgewaaide bomen, ook op de weg en op het spoor. In Eindhoven raakte een fietser gewond toen er een boom op hem viel. Rijkswaterstaat meldt dat er verschillende voertuigen van de weg zijn geraakt door de harde wind. En de wieleronde van Zuid-Holland is tijdens de race afgelast vanwege het slechte weer. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip gezonken in de Sloehaven. Een haven bij de Westerschelde, vlakbij Vlissingen. Er waren twee mensen aan boord. Eén wist de kant te bereiken in een sloep, de ander wordt vermist. Verschillende hulpdiensten zoeken naar de drenkeling en werken samen bij de berging van het schip. Waardoor het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er waren volgens de veiligheidsregio geen andere schepen bij betrokken. Het schip is gezonken buiten de vaargeul, waardoor ander scheepvaartverkeer er geen hinder van ondervindt. Bij de protesten gisteren in Algerije zijn meer dan 200 mensen gewond geraakt. De schattingen van het aantal demonstranten lopen uit een van tienduizenden tot honderdduizenden. Sommige van de gewonden hadden traangas ingeademd, anderen waren door stenen of rubberkogels geraakt. De Algerijnse regering meldt dat ook honderd politieagenten gewond zijn geraakt. De demonstraties in Algerije begonnen toen president bekend bekendmaakte dat hij opgaat voor een vijfde termijn. Er demonstreren ook veel studenten. Waarschijnlijk laat de regering daarom hun voorjaarsvakantie morgen al ingaan, tien dagen eerder dan gepland.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 Interessante oh, vanavond: de Euro Breakdown. Oh, een hele goede morgen, een hele goede Het is 4 over 7, het is eindelijk tijd. 40, het legste plaat uit Europa. Patrick, ben jij er ook bij? Ik ben er zeker bij. Oh, oh het is weer fijn om er te zijn. Ja, fijn. Het <laughs> is altijd niet leuk dat je door het neer gaat, maar hè.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 En net voor een plaat die op de plek 40 staat. Heerlijk. Jammer. Waarschijnlijk dat we volgende week niet meer horen. Maar ja, vandaag hebben we wel weer even geluisterd. Oh, Patrick, ik heb ja. er zo zin in. Ik, heb, ik vind het ook weer helemaal hyped. Weer helemaal hyped. Van we vandaag helemaal hyped. Vandaag. Helemaal pumped. Helemaal psyched. Ja. Helemaal psyched, jongen. Vet, man. Ha, mooi hè. En we missen alleen nog iemand. Uh, ja, vind het Ja. Waar had zo last van? Ja, ga ik zo vertellen. Oh. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown.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 Aha, heerlijk. Oké, okay, oké, okay, doe je goed. Nou, Het is weer eens een keertje ja. wat anders, weet je. Want als ik het nou continu thuis moet vieren, moet ik het ook thuis weer opruimen. Dat waar. En nou moet ik het opruimen. Ja, nou ga ik het <laughs> ga ik er een troep van maken. En ja, dan moet ik het op gaan ruimen. Heerlijk. Dat is dus een probleem voor morgenochtend. Nou, dat is geen probleem. <laughs> voor mij niet. <laughs> ik zie geen probleem. De nee, okay. is het is pas om 4 uur. Dus, en maandag ben ik vrij, dus ze zoeken het maar uit. Uh, oké. Okay. <laughs>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 Uh, het, was het was nog rustig. Hoe werd, werd er gereageerd toen uh, gescoord werd? Nou Ja, ja luister, die mensen die gingen door het dak heen. Ja, mooi. Hè? Tuurlijk gaan die door het dak heen. Goed, hè? En op een gegeven moment toen was het, uh, toen, toen kwam het tegengoal volgens mij van Real. Daarna werd het 2-1 gemaakt. Uh, nee. Niet of was het... Nee, we, nee, we, we, nee, we, nee. We, het was uh, hoe, eerst eerste in, in de zevende minuut uh, ja. scoorde Hakim Maar oh, Wacht, Hij heeft, heeft twee goals gemaakt inderdaad. In een kwartiertijd. Ja, want het was eerst zo. Was uh, Real Madrid schoot op de lat. Of op een paal.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 Mm -hmm. ja. Daarvoor op, in het begin van de tweede helft scoorden ze weer. Bijna Real. Maar ja. dat was weer mis op de, op de paal. Ja. En toen scoorden ze de, de 1-3. Mm -hmm. uh, Asensio. Ja, nou ja, en zeggen, toen, en die, toen kwam Lars Seunen met zijn fenomenale. Ja, maar die 3-1, dat, dat, dat, dat, dat was gewoon de doodschop voor, voor, voor, uh, voor Real. De 3-1. 3-1 was eigenlijk al... De 3-0. Nou ja, de, uh, sorry, in ieder het derde doelpunt. het was eigenlijk inderdaad al gewoon de doodsteek. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat was hem. Maar ja, toen scoorden ze weer. Ik dacht, oh, we hebben hoop. En toen kwam die vrije trap van Lasse Ja, het was dus En waar. die... die ongelooflijk hoe die erin ging. Ja, ik, en aan de andere kant is ik, ik het ook ongelooflijk. Ik kon het eerlijk, ik kon het, eerlijk zwaar, kon ik het gewoon... Ik, kon, ik had heel veel moeite om het eigenlijk te geloven. Maar die wedstrijd zat erop ja. en ik het echt zoiets van... Wauw.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 Gaan we ze even appla bedanken en feliciteren? Hartstikke. En hopen dat het allemaal waargemaakt wordt. Dat ze even van, met 5-0 of 6-0 uh, Fortuna City op hun broekje geven. Ja, we gaan het meemaken. Hey, we hebben in de tussentijd heb we, heb ik weer een nieuwe plaats voor jullie klaar staan. Die is nieuw binnengekomen. Uh, we hebben straks nog wel het een en ander aan nieuws. Uh, want on onder andere is er een gouden harp uh, dit jaar uitgereikt. Uh, Woeha uh, breidt met 18 nieuwe namen de, de line-up uit hier in Nederland. Taylor Swift, ja, dat is een apart verhaal. die was dus doodsbang op om op toneel te gaan met de aanslagen die er zijn.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 of the drum. And I Still see your face thinking. again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 Mandy, what the f-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 festival Lowlands, waar de Britse band in augustus zou spelen. De band deelt op dinsdag op social media dat alle optredens met, het onmiddellijke, ingang, met, sorry, met onmiddellijke ingang worden geannuleerd. En De Prodigy zou in mei door de Verenigde Staten gaan toeren en komt in de zomer naar Europa. De groep was ook geprogrammeerd als een van de headliners van Lowlands, waar de band op 15, 16, en, sorry, 16, 17 en 18 augustus zou gaan optreden. En uiteraard... Ja, Respecteren wij het besluit van de band en wensen wij de familie en vrienden en naast de veel sterkte in deze moeilijke tijden. Reageert de festivalorganisator op het nieuws. Uh, Lowlands kan nog niet zeggen wat er gebeurt met uh, het lege tijdslot. Dat nu ontstaan is, uh, nu de Prodigy het optreden heeft geannuleerd. Uh, Flint, uh, ja, dat is wel een hele aparte zanger. Hij wordt ook wel eens extravagant, wordt hij uh, omschreven. Van de Prodigy uh, maakte afgelopen weekend een einde aan zijn leven. En hij is slechts 49 jaar geworden. 49, hartstikke zonde. Zeker zonde dit. Het ja, is echt ja. een gemis voor zo'n mooie band. Ik vond het echt ja, apart, maar wel oké. Okay. Ja, ja, het was de, het echt de, goed. is een plaat die sowieso heel erg bekend is van... Ja. De, ik, denk dat de meest be, ja, ik ga niet zeggen dat het de bekendste plaat is, maar de nee. plaat die wel heel erg bekend is van nu is. Dat is Firestarter, dat is ja, de ding wel goud. de bekendste. Je had Omen, uh, zo moet ik erover even nadenken. Ik was slecht dat ik erna nou op dit moment twee kennen als ik het aanzet, en denk ik, oh ja. ja, Voodoo People.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 Zombies, Kodak Black, Jero Vandal en Rico Nadi. En, uh, dat festival wordt gehouden in uh, de Beekse Bergen. En uh, eerder werd uh, de komst van Travis Scott uh, van Nederland ook al aangekondigd. En uh, het festival uh, vindt plaats op vrijdag 12 tot en met 14 juli. Natuurlijk dit jaar, 2019. En er zijn nog tickets verkrijgbaar. Dus wil je naar dit feest toe? Ik zal hem heel even voor je spellen. Woe is gewoon W-O-O en dan H-A-H.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 Nee, dat, dat, dat, en, denk ik, ja, ja, dat denk ik ook wel. Maar de andere kant, ja, het is natuurlijk in bescherming van je van je publiek. Is natuurlijk, denk van ja, dat is uh, wel terecht in verband met veiligheid.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 Catch me ballin' out in London. I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign both crazy, running to the hundreds. I keep my neck in. Hood nigga with the money and they lovin' it. She got comfortable, she call me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. and Pull off in the Porsche like a car thief. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky. I fly to Amsterdam for the right thing. These dudes ain't nothing like me, they car thieves. I booked up for the night, paid up off me.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 Man Catch me ballin' out and line it. I'm braided with the paper, I go Super Bowl, signed it. You sign bowl, crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist, it's a hundred. Hood nigga with the money and it loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the roads with the YCs, and pull off in the Porsche like a car thief. <laughs> I'm like zo so Close to Love, hij. Ja, lekker, lekker nummertje. Zo dicht bij de liefde. Heel dichtbij, maar ook zo ver weg. We zijn er niet bij. We zijn er wel bij, jongen. Wij wel, ja. zij heerlijk. niet. Hmm. <laughs> heerlijk. Heerlijk. Hé, um, jij noemt mij oud, hè? Je bent oud. Ja, ja, ja jij, noemt, jij noemt mij oud. Ja, klopt. Nou, dan heb ik Mazzel. Ali B, die houdt van me. <grijpt> Oké. Okay. Alibé houdt van me. Oké. Okay. Oh, oh jee. Maar eenzame ouderen. Ja, Alibé organiseert <grijpt> Ali B. organiseert een concert voor eenzame ouderen. Alibé is van plan een concert voor eenzame ouderen te organiseren in de Amsterdamse muzikale Avons Live. En de rapper kwam op het idee na een bezoek aan een zorgcentrum. Zo laat hij maandagavond weten in de wereld draait door. Alibé die het zorgcentrum bezocht voor opnames van de Voice of Holland met finalist Menno raakte daar in gesprek met een vrouw in een rolstoel die hem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 Waar ik er naartoe ga als dat concert uh, er is. Ja. ja, dan ben je welkom. Uh, Dank maar je wel. Ben je heel eenzaam? Dat is niet volgens mij? Nee, dat niet. Maar je noemt me wel gewoon oud. Je, je bent wel. ook oud. Ja, top. Ik fijn. niet. Ik ben nog een jonge god. Ja, ja zeker. Nog zeker, wel. Zeker. Duurt ook niet lang meer. Ja. Maar ik vind het wel een gouden gast, die uh, Ali B. Ja, nee, lul ah. maar overheen. <laughs> <laughs> top man, dankjewel. Fijn. Ja, ja fijn. Mooi. Dus, uh,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 Ik ben benieuwd. Ben je ja. ook wel eens naar Tomorrowland geweest? Ik nog niet. Nee, ik ook niet. Het, het, het, het, is, het schijnt een onwijs dik feest zijn. Ja, ik ben ook nog nooit naar de Dance Valley geweest. Ik ben ook nooit naar Dutch Valley geweest. Naar nou, Dutch maar... Valley zou ik echt wel tegen jullie willen vragen om een keer mee te gaan. Ja, nee, daar wil ik ook zeker mee. Zeker. Dit ja. jaar? Dit jaar, zeker. Ja? Ik wil mee. Ja, echt. Ja? Maar Esther gaat ook mee. Ja? Nee, prima, ja. prima. Ja. Mooi. Hartstikke goed. Nee, daar ben ik hartstikke blij mee dat jij mee meegaat. Ik denk, ik denk dat het allemaal... Ik moet nog wel een kaartje regelen.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 Can we just talk? Can we just talk? talk about where we're going? Before we get lost, let me be our Can we get what we now? I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk?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 I wanna say that I'm sorry, but I say nothing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 Het ja, kan altijd he. believe in. Ja, nou, Als het vroeg 2-0 staat, of zo blijft, op een gegeven moment denkt PSV... we hebben hem binnen, we doen niks meer. Nou, 2-2. Het kan altijd nog. Nou, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Uh, ik denk het wel. Ik denk niet. Ik, ik hoop het, het wel. wel. <laughs> ja, jij hoopt het natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Ik, snap het ik heb dat alle belangen bij Ajax. Dus niks bij PSV. Nee, ja, oké. Okay. Ik Aha. begrijp hartstikke goed dat jij, uh, hey, dat jij daar zo over denkt. Mijn voorkeur is uitgesproken.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 Dan hebben we op plek 20 Brief, Camel Fat en Christophe en Jam Cook. Stond vorige week nog op plek 19. Is dus één plaatsje gezakt. Eén plaatsje. Nou, Eén plaatsje. Dat, kan. Oh, nee, dat kan mij toch? Dat kan. Dat is ja, allemaal dat nog is te overzien. Zien. Inderdaad. Het is allemaal geen probleem. No problemes, senoros. Ja, hey, wij gaan zo dit uur gaan we afsluiten. We hebben straks uh, twee tips voor jullie, want Fanity is natuurlijk uh, nou ja, feest aan het vieren vanavond. Die ga ik vanavond waarschijnlijk ook nog wel tegenkomen in uh, de ook, kroeg. De kroeg. Dus um, twee tips. Uh, we hebben onder andere uh, natuurlijk MC Valafeld natuurlijk, die de tent waar even komt afbreken en even komt vertellen van hè. hij komt nu aan tafel. Ja. Je weet ik ben kapabel. <lacht> zoeter dan de Wafel.